Uur. Dit is door al negens met het NOS-journaal. Ernstig ziek. Keizer bracht Ajax samen met de vorig jaar overleden Johan Cruijff en met Sjaak Zwart begin jaren 70 veel succes. Drie keer op rij werd de Europacup 1 gewonnen. En in 1972 werd ook de wereldbeker veroverd. Keizer debuteerde in 1961 in Ajax 1 en zou de club tot het eind van zijn loopbaan trouw blijven. Hij maakte onder meer furoren met zijn legendarisch geworden schaarbeweging. Piet keizer was 73 jaar. Veel mensen die doorgaans D66, CDA, GroenLinks of PVDA stemmen... overwegen volgende maand te kiezen voor de VVD... om te voorkomen dat de PVV de grootste wordt. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Volkskrant... en de Universiteit van Amsterdam. Volgens de krant denkt tot een vijfde van de kiezers... die normaal geen VVD stemmen erover om die partij nu toch te steunen.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 Martina Sablikova is voor de negende keer in haar carrière wereldkampioene geworden op de 5000 meter schaatsen. De Tsjechische is al sinds 2007 ongeslagen op de WK-afstanden. In Gangneung won ze in een tijd van 6,52 en 38 honderdste. Het zilver was voor Claudia Pechstein. Voor de Nederlandse vrouwen was geen medaille. Karin Kleibeuker werd zevende, Antoinette de Jong vijfde. Het weer in het hele land geldt code geel vanwege de gladheid. Vanuit het zuidoosten trekt sneeuw over het land naar het noordwesten. Later wordt dat natte sneeuw, regen en misschien ook even ijzel. Het wordt vandaag 2 tot 4 graden. Ook morgen een graad of 3 en er blijft kans op sneeuw en ijzel. Dit was het NFC FM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staat momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Je de oh de gegeven, de gegeven. Gubbels, goeiemorgen dat is onze technicus die even moet niezen. Oeshi. Uh, goeiemorgen pieter je bent weer, je, je bent weer terug in de raad ik ben weer terug in de raad ja ja eigenlijk heel plotseling want uh, het ging niet goed in de coalitie en uh, ja het was toch van belang dat er weer een goede ...goed college zou komen. Ja, en ja, dat gerecht daar dan bij zit... ...dat vind ik natuurlijk niet zo vreemd. Want hij heeft zoveel ervaring opgebouwd... ...in die acht jaar. En hij heeft een... Uh...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 fanatieke leden erbij. Ja, op, Lisa hebben jullie geweest, twee weken geleden ja. uh, hier gehad. Die heeft heel duidelijk aangegeven wat dat trekt aan de PvdA, waar, waar, mm -hmm. hoe ze zich daar thuis voelt. En uh, Karim die ja, uh, is ja, aangesloten. Ja, ja en uh, ja, ze zijn vrij ambitieus en dat is mooi. Maar die Karim die zat toch eerst bij Sociaal Zandvoort? Ja. ja, dat zijn zijn ambitieus, of zijn uh, redenen waarom dat hij daar weg is. Daar ga ik niet over praten, uiteraard. Nee. Nee. Dat, uh, nee. dat mag je nee, hem vragen. Maar in je fractievergadering zitten er ook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 Dat heel, gaat heel voor ons neerleggen. Dus, uh, ja, en dan uiteraard samen ja, met Maar over het jaar hebben we ja. weer nieuwe verkiezingen. Ja. Dus het ja. ja. kan ook doorgeschoven ja. worden. Daar, alles na, kan na doorgeschoven de... worden hier in Zandvoort. Dus, yep. uh, maar we zijn heel druk bezig met, uh, met de boulevard. De entreesantwoord op de schatstof. Ja, precies. Ja. Ja, ja, zeker. Leuk. En uh, het Watertorenplein gaat ook, gaat ook uh, beslagen worden. Nog ja. dit jaar? Ja. Dat mag ik hopen. Yeah. Dat mag ik ook. Het duurt wel lang zo. Duurt, het duurt allemaal lang hier in Zandvoort. Ja. Ja, we hebben hele uitgesproken burgers. Die goed, een mening. Ja, ja, ja. ja. ja. we ja, ja, ja, ja, ja. rekening mee. Maar, maar wat ja, zijn jouw absoluut. gevoelens als fractievoorzitter... ...van duidelijk met komend jaar oprichten? Nou, de drie uh, plannen die al liggen... ...daar ga ik me uiteraard oprichten... ...samen met mijn fractie en bestuur...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 wij gaan ervan uit, het is eigenlijk de enige mogelijkheid voor Zandvoort... Nee, precies, om uh, goede, uh, competente ambtenaren uh, te krijgen. De mensen doen het ook goed in Haarlem. Ze voelen zich goed in Haarlem. Opleidingen, het, er is veel meer mogelijk. Ze hebben meer geld weet ik niet echt zeggen, maar ze hebben meer mogelijkheden. Kansen op promotie. Kansen en dat uh, ja, ook, dat is toch ook belangrijk. Ja, ja, ja. En zolang wij in Zandvoort maar loket houden. Ja dat eh, burgers naar het, hier in Zandvoort naar het loket nee. kunnen... hier in Zandvoort hun paspoort kunnen halen... hier in Zandvoort al die dingetjes kunnen doen. Dat moet je niet weghalen. En dat, dat laten we ook niet weghalen. Absoluut niet. Als nee. ik kijk naar typische partij van de arbeidsstandpunten... minimaal beleid, eh, bejaarden, eh, jongeren, werkelozen... Eh. Dat blijft altijd wel in de top staan bij ons. Alleen denk ik dat het, dat het komende jaar...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 Ja. een bedrijf, okay, dus uh, ja. uh, het zal altijd aandacht moeten hebben het standpunt van de partij naar arbeid zo lees ik op jullie website is dat binnen vier jaar 5% van de werkplekken ja. moeten worden ja. ingevuld ja. door arbeidsgehandicapten ja dat is dus nog niet het geval nee. jammer genoeg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 Bank, wordt daar ook gif gebruik van gemaakt. Ja, dus, ja, ja. Ja. Nou, Wat dat betreft, we denken allemaal dat het zo goed gaat. Maar, maar dat is niet nee, nee, zo hoor. Nee, niet zo. Nee, nee. Ik denk dat als je, achter, als je achter elke voordeur kijkt, ja. kijkt vind je bij heel veel dat mensen problemen. Ook. Schulden, ja, En die komen daar niet voor uit ook. Dus dat is nee, maar daar schamen mensen is, ja, zich voor. Ja. Daar schamen mensen ja. zich voor. Ze komen daar zeker hoe, niet voor uit. Maar hoe krijg je die mensen dan? Ja, dat, dat is dat dus is... ook het probleem.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 En misschien moeten we dat weer herhalen. Ja, ja. We hebben nou een prachtige glossie. Ja, He, daar juist. staan uh, allemaal mensen in die het goed doen, denk ik dan. En uh, zoiets moet er ook een keer komen voor, uh, voor de minder bedeelden. Maar kunnen ze jou ook bellen? Van, uh, ze kunnen me u, altijd bellen. U, u, help me, uh, wat moet ja. ik doen? Ja, ze kunnen me altijd bellen. Wat is je, je telefoon? <lacht> mijn telefoonnummer is uh, daar gaan we. 06 ja. 54 ja. 65 ja. 85 30. Ja. Staat ook op de website. Dus Ik ga het euh... halen. 546585306. <coughs> ja. ja. En dan kom je bij Oesje terecht. En Oesje die weet de weg binnen de gemeente. Ja. Ja. En die kan je in ieder geval doorverwijzen en wijzen waar je moet zijn. Ja, absoluut. absoluut. En aarzel niet. Nee, nee, niet meer. Kijk, je merkt eigenlijk veel te weinig dat mensen naar je toe komen. Dat is, dat is wel zo. jammer. Dat is jammer. Ja, dat is ja, jammer. Ja, ja, de politiek ja. is natuurlijk niet echt uh, het in trek niet op om, dit uh, moment. Te... Ja, ja. ja. ja maar... En de PvdA is landelijk natuurlijk ook in uh, opspraak. Een beetje in de, ja, ja. Ja. Hebben jullie daar last van eigenlijk? Ja. ja. Uh, nu met de verkiezingen. Ja, al, al, al, ja? ja, ja. Veel mensen kijken toch naar de landelijke partijen. Toch, hoe die ja. het doen. Ja. Ja. Ja. En vooral als het gaat om een landelijke partij. Mm -hmm. hè, dan... Uh,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 Maar althans dat de mensen naar je toe komen van help ja mag ik hopen en, uh, dat gebeurt dan toch niet denk ik nee dat nee. gebeurt te weinig of dat gebeurt te, te weinig ja ja kijk mensen maken zich vooral um, komen ze naar voren als het aan hun eigen eigen voordeur of mm. en voor de rest nice. vinden mensen het allemaal prima ja dat zag je bij het parkeerbeleid 2012 2013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 En uh, ja, participatie is natuurlijk uh, heel belangrijk. Ja, zeker weten. Ja. Ja, ja. Ja. Ik heb nog één punt van kritiek. Oh, nou, oh, kom jee. op. <laughs> oh jee. Ik heb jullie website eventjes goed bekeken. Ja, dat is en blijft, ja, daar Win ben ik het volkomen al mee eens. Vier jaar niet bijgewerkt. Nee. Ja, daar ben ik het volkomen Klopt. mee eens. Vier jaar. Ja, ja wij ah. hebben um, regelmatig zijn we op zoek.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 heel erg inzet voor de PVDA. Ja, dat Dat vinden we heel, dat is mooi. heel mooi. Ja, ja. Wij werken, Wensen jou ja. enorm veel succes. Dank je wel. Ja. Voor het komend jaar. Ja. Dankjewel. je Eerste verkiezingen over een paar weken ja. en dan je opmaken voor volgend jaar. Volgend jaar? Ja, ja, ja. ja absoluut. Stel je beschikbaar. Ik sta maar beschikbaar. Ja, heel ja goed. absoluut. Absoluut. Oké. Okay. Wens je erg veel succes. Ja. Dank je wel. Dank je wel. Dank je wel. Laat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 Ja, wintertijd is dat waarschijnlijk. Dus ja, ja, ja, ja. En, en dan, dan hoor je, je het net. hele programma weer terug luisteren. We gaan even naar weer naar een muziekje. Zal ik het zeggen? Is het muziek, oh, dit muziek? Is... Dit? Wat? Wacht even, waarom?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 Met verf en zo, maar dat weet ik niet precies. Oké. Okay. Spannend, ja, workshops. Ja. Ja. Je hebt 3D en 2D. Ik weet niet wat het verschil is. tweedimensionaal, oh, okay. ja. ja. 3D. Is hier, en 3D, oké. 3D, dan heb je bijvoorbeeld, voor mij bijvoorbeeld, als je zeg maar bijvoorbeeld een gebergte maakt of zo, denk ik dan. Uh, dan het echt lijkt gewoon ook. Dan het, dan, als je dan op een bepaald bepaal punt staat, dat je dan denkt: van... oh shit, ik sta echt. Uh, oh, oké, okay. ja. Okay. Maar ik weet niet precies hoe dat is. En 2D is gewoon uh, normaal tekenen, ja. volgens mij. Nou, en we hebben, daarnaast een beetje hebben we ook een foto. Uh, nou,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 Dat is, mooi. dat is wel leuk, hè? Ja, dat is leuk. Ja, er is leuk. genoeg te fotograferen. Nou, dat dacht ik ook. Zou er dus... ook damherten opkomen? Ik denk het wel. Nee. <lacht> ik denk sowieso. Daar ja, hebben ja. we er zat van. <lacht> ja. En dan is er ook nog een, een, een sticker en een kleurboek wat wordt uitgereikt. Dan okay. ja, kun, het... kun je kleuren en win je waarschijnlijk een prijs. Uh, ja. ja, komt er komt ook, ook allemaal leuk? bij. Ja. Wat ook leuk is, er komt een, een kinderkrant. Ja. Zo.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 de kinderburgemeester die is dus gekozen en die is dus de baas. En die gaat dus allerlei. Uh, die, be die, die, die begint met het openen van het Heldenplein. Dat is het plein. Dat is volgende week uh, zaterdag. Ja, dan met de brandweer, de politie en de reddingsbrigade. En dat is spannend hoor. En dat is spannend. Mogen ja. al die kinderen er even ja, in zitten, ja, opzitten, ja, aanzitten? Ja, aanzitten ja. Foto's maken? Ja, ja. Heel leuk. Nou ja, en, en je kan dus uh, uh, uh, kijken op de website van uh, uh, Kids Adventure Week.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 Maar voor de kinderen van Zandvoort is dit één grote speeltuin. Ja, maar mag ook van buiten Zandvoort, hè? Kinderen ja, natuurlijk. En die komen ook. En die komen ook, En ja. wat denk je van de toeristen? Ja, leuk. Want het is voorjaarsvakantie, dus ja. Center Park zit ook vol met ja. kinderen. Die allemaal mee kunnen doen. Hopelijk is het mooi weer. Ja. Misschien sneeuwt het niet. Misschien nee, is het dan dat sneeuw een stukje warmer is. is. We gaan nou ja, nog even naar was... de muziek. Ja. Kasper? Ik veel oh, oh. mensen gezongen hè? Ook. Ja, Ik ben ja. zo blij dat Pieter zegt dat, net, dat zei het zijn tijd <laughs> Ik heb geen idee waar je het over hebt. Jongen, <laughs> <laughs> Jongen, jonge, jonge. nee, nee, maar ik, ik, bedoel, ik ben niet vijf minuten te vroeg, dus zeg ja, maar waar je ja. het over wil hebben. Hey, hey, Want wij beg beginnen pas over vijf minuten over het yes te praten. Ja, je hebt belangrijk nieuws over het Tsjechische Ja, vertel eens. Ja, ja, ja, ja. Ik ja. nee, thuis, uh, wereldkampioen 1000 Meter. En dat was een buitengewoon spannende rit. Leuk. Tegen Kuif voorbij. Uh, ja. uh, dus die twee gingen voor... Uh, is die tweede geworden? Kuiven? Nee, is derde geworden. Oh, is derde Nee, geworden. er zaten okay. nog wel Canadees tussen. Oké, okay. die zijn ja, goed hè, die, he, die Canadees. Ja. een beetje hinderlijk in de weg hoor, vond Och. ik. Zij Zij? Een beetje jammer. Waarom doen al die buitenlandse uh, schaatsers eigenlijk mee?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 Ja, dat wordt natuurlijk buitengewoon spannend. Uh, Sven uh, tegen uh, Jorrit Bergs. Ja, ja, Alweer. Ja, ja, in in ja. dezelfde rit, heb ik begrepen. Oh, okay. Alweer, dus samen. Ja, joh, dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat is leuk. Ja, dat is zo leuk, leuk, man. Ja. Ja. Daarom snap ik ook helemaal niet dat, dat zeggen van, van die 10 kilometer moeten afschaffen. Want, want het is zo saai. Het is helemaal niet saai. En in de laatste rit of dat niet? Geen idee. Dat no. weet ik niet. Maar het is toch niet saai 10 kilometer? Ja nee. Als het je is een beetje gevoel voor sport hebt. dan, dan ja, het duurt maar een kwartiertje. Dan is ontzettend leuk joh. Ja, een kwartiertje. Ja ik, ik bedoel er zijn, er zijn oorlogen ontstaan in een kwartier. Ik, ik, ik bedoel ga even lekker Waar voor die 10 kilometer over? zitten. Hè? Dan, dan, ja. uh, dan, dan voorkomen we dat ook. Ja.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 Daar, ben ik, daar word ik heel erg blij van. Ja. Ja. Want wij vragen 15 euro. Ja. Dus dan denkt iedereen uit Heimsteden, weet je wat. We gaan, we gaan wel Zandvoort naar Zandvoort. Dus ja. hoop ik morgen toch op lekker volle bak. Nou, dat zal toch wel. En uh, ja, we hebben ook uh, 65 uh, reserveringen. Tot Zo. nu Zo? toe. Dat, uh, dat, is, dat, is dat is meer dan normaal. Ja, zeker, zeker. Ja, prima. Dus ja, alle, alle de vooruitzichten zijn prima.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 En dan was het, ja, de, de, de, degene met de portemonnee komt straks. Nou, die kwam dan vaak de vijf minuten voor die tijd naar binnen, hijgend naar binnen. Want die heb de halve groene buurt in de ronde de, gereden de, om een plekje te vinden. vinden. Ja, ja. En dat hebben we niet meer. Nee, nee. En, er is altijd dat is natuurlijk, Ja, dat is natuurlijk ontzettend lekker.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 ja, he, daar, begon mee, hij al, daar begon je al mee. Daar begon al mee met het de uh, uh, trio met uh, Rogier van Otterlo ja. Toen zij samen op het Fossius uh, Lyceum zaten in Amsterdam. Hij was 16 jaar toen maakte ze de eerste platen. Ja, ja, ja dat ik, weet ik weer. Ik ook, maar dat was hout. Maar jij bedoelt grammofoonplaten. Ja, ja oké, okay, dat snap ik. <groot> Lastig hè <he>, die Ga <laughs> door. Ja, nee, heb ik ook ja, een leuke dag. Ja. Uh, uh, dus daar, daar zijn ze uh, mee begonnen. En, maar daar verdien je geen brood mee. Nee. Jazz zingen in Nederland. Ook al sta je jarenlang. Uh, tijd in de pols als, als de beste jazzzanger van Nederland. Dacht, ja, hallo, is niet zo moeilijk. Er was er maar één.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 Het gaat verder niks, niks te Kleine maken met wereld. morgenmiddag, maar aardige <laughs> anekdote, we hebben tijd genoeg, hè? Ja. Nee. Jawel. Ga door. Nou, <laughs> uh, uh, mor uh, morgenmiddag, uh, uh, Edwin Rutte, in, kijk, als je wilt vertellen wat hij allemaal heeft gedaan, dan zitten we hier nog een uur. Mm. Kan je in het kort iets vertellen wat hij allemaal gedaan heeft? Ja, het is... Het is hij heeft concerten gegeven ja, het is, het is, uh, in Stockholm. In, in 2016 heeft hij, uh, heeft hij nog een, een, een, een cd gemaakt. Mm. Hij heeft daarvoor CD's gemaakt... met onder andere Landersbergen ja. als, als arrangeur. Het is, een, het is een fantastische muziekambassadeur. Ik denk dat je het zo het beste samenvat. En niet alleen voor de jazz... maar ook voor de klassieke muziek. Hij heeft natuurlijk jarenlang op NPO 6... Hè, voordat de zender... voordat de minister vond... die jazz die zender moet maar weg. Dus de, de, de publieke zender...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 He, maar vergis je ook niet in de rest. Ik, ik moet ook de rest van het trio niet tekort doen. Nou, noem ze. Uh, uh, Hans van Oosterhout uh, slagwerken. Slagwerk. Hij heeft ook de, de, uh, was de vaste slagwerker van Toet hè, Als ja. hij uh, optrad in Nederland. Uh, Jean-Louis van Dam. Prima. Hij heeft ook, uh, overigens heeft datzelfde combo ook toen in Hemsteden gespeeld. Op, he. op de vleugel. Okay. Uh, ja, ja, ja, ja. En dan uh, zal er ook nog wel een, een, een, een hemeltorgeltje naast staan. Met... Uh,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 Krijg je ook een beetje dat oude uh, jazzclubgevoel? Mm -hmm. En dat is ook wel belangrijk. Hoewel het als middags is. Maar oké, okay. dat, dat, dat is het Ik krijg pas het gevoel is. als ik met een pulsje in mijn hand daar kan zitten. Dus of nou, de... nou dat, dat, dat zit je toch?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 Ja, en uh, ah, loop loopt naar buiten. Hoor, Caspar, netjes... Oh, ja, wat ja. Ja. ja, maar daar, daar kun je lelijk je heup breken. Ja. Op die manier. Leef nog. Nou, dus we hebben ja, ja. een live verslag... van enige calamiteit buiten. Ja. Nou, dat prima. Ook, ook leuk. <laughs> <laughs> nou, ik hoop dat niet ja. dat morgen... Nee dat, hoop nee. Ik, nee, dat hoop ik ook. Ik hoop dat het dat allemaal, allemaal goed gaat. En dat iedereen heel naar binnen kan. Maar goed, om half drie begint het concert. Ja. Duurt tot...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 Ja, drie dit? gangen, nee. Ja, ja, dan Voor? Hoeveel? Dat staat er ja. niet bij, maar het is nooit veel bij Theo. Nee. nee? Nee. Tenzij die tussentijd denkt, ik maak er toch maar twee gangen van. Eh, ik, als hij je dit, hij dit, offic doen, als hij dit officieel mededeelt, drie gangen... Dan moet hij wel drie doen, hè? Dan is het een, een soepje vooraf, een hoofdmaaltijd en een appel toe. Nee, het, lijkt, het wordt een toetje. Uh, het, lijkt wel, uh, het lijkt wel militaire dienst man. Ja. <laughs> een, appel <toe. laughs> een appel toe. Maar het wordt, het wordt super gezellig. gezellig ja. zeker, en ik, zeker, ben, zeker. ik ben blij dat je Edwin hier naartoe hebt gehaald. Uh, kan je ook een tipje oplichten wie je volgende maand hebt? Ja, het uh, trio van uh, Johan Clement. Uh, dus alleen het trio. Uh, Johan heeft natuurlijk jarenlang... Uh, 12, 13 jaar de, de, het Huistrio geweest. Uh, een jaar of twee, drie geleden gezegd van nou ik, ik, ik, ik stop er even mee. He, vond dat hij zichzelf niet kon vernieuwen. He, dat, dat, dat. Wat het publiek ervan denkt, vinden ze niet belangrijk. Het gaat erom wat zij zelf vinden. Ja, ja. Ja. En, en dat is ook een goed, een goed uitgangspunt. Um, maar hij heeft nieuwe, nieuwe albums gemaakt. En, uh, af en toe is hij er. En, en echt speelt fantastisch.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 Maar met 65 reserveringen hebben we Moet toch dat goede toch hoop dat het, het aardig vol zit. Ja. Ja. Nou, ik hoop toch nog steeds dat het zo vol is dat je om uh, vijf voor half drie buiten staat dat iemand er binnen wil. Dat je zegt: <laughs> Nou jongens, kan niet meer hoor. Het zit vol. Ja, het is vol zit man, vol. Dat kan niet meer. Ja, dan, uh, dat zou dan, uh, leuk zijn. Dat nou dan gaat de vlag uit hoor. <laughs> maar het is toch niet gebeurd. Is het wel eens gebeurd? Nou nee. nee. nee? Hoewel uh, uh, uh, dat ik wel dacht van zo om half drie. Met de aankondiging dat je kijkt van... even ik zie nog twee lege stoelen. Weer niet gelukt, hè? <lacht> <Jammer>. <lacht> maar ja, je kan niet alles hebben. Wanneer ga jij een keer meezingen? Uh, wanneer, wanneer er niemand is. <lacht> <lacht> nee, nee. Ik had dat probleem op school al. Als er gezongen moest worden, dan... Uh... Moest je je mond inhouden. Nou, wat mij wel heel goed lukte met meezingen... was vader Jacob. Toen okay, nou, zei ik je... alleen maar ding dong ding dong ding dong ding dong ding dong achter elkaar. En dat was altijd goed. Oké, okay, ik zal eerlijk ik zal niet vragen om jou een keer in te zetten als zanger. Nee, ik zou het niet doen. Oké. Okay. Ik zou het niet doen. Z zelfs in de massa val je negatief op. Nee, ik zou het niet doen. Eh, waarde vriend. ik ben je zeer erkentelijk voor je komst hier ja. naartoe. Wij jullie, jullie ook. Morgen Edwin Rutte in de drie. Ja. Je moet erbij zijn. Absoluut. Ja. Dank, dankjewel, dankjewel voor je komst. Dankjewel Hans. Jullie ook en een goed weekend. We gaan uh, luisteren naar de muziek. Casper, je hebt nog wat klaarstaan. Ja, Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, Al toont de spiegel mijn gezicht.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 Vanzelf weer voor elkaar laat me. laat me, me eigenlijk. Laat me laat me ik heb het altijd zo gedaan. Ik ben gelukkig niet verankerd.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 Ja, we hebben het einde ja, van het programma weer gehaald. Uh, ja, ja. Het Is was weer gelukt. een bijzonder programma. Wij bedanken Casper Gurensen voor de techniek. De regisseur. Ja, dankjewel, Casper. En, Kasper. en ja. naar buiten rennen om een oudere mevrouw op te ja, rapen in ja. de sneeuw. Uh, de redactie, uh, Yvonne Roofendal, Gert van Kuik en Gerry J. Ja, en, en, en de muziek, hè? Had en heb ik ook, de ook de nog. Muziek. En tevens uh, de mede presentator. Ja, dankjewel Pieter Joustra. En wij was... bedanken ja. Floris.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 Ik heb het altijd zo gedaan.